Nou is nieuws van vijf uur. Christian Bonenbakker. President Poetin zegt dat de VS die sommige rebellengroepen steunt, verantwoordelijk is als het bestand in elkaar stort. De ministers van buitenlandse zaken Kerry en Lavrov hebben gebeld over de situatie in Syrië. President Obama zei eerder vandaag dat hij bezorgd is over de blokkade van humanitaire hulp door de Syrische regering. Lavrov zegt dat Rusland er juist voor zorgt dat de Syrische regering meewerkt aan het leveren van noodhulp. In Groningen is de automobilist aangehouden die vannacht in Gelderland twee fietsers heeft aangereden. Hij was na het ongeluk op een landweggetje tussen Elburg en Kampen doorgereden. De fietsers liggen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Het zijn een man en een vrouw van 53 en 50. Hun toestand is stabiel. De automobilist is een Groninger van 26. Zijn beschadigde auto is in beslag genomen. De politie in het Duitse Kiel is op zoek naar iemand die winkelketen Coop afperst. Degene die ze zoeken eist miljoenen euro's van de supermarkt. Om zijn ijskracht bij te zetten heeft de afperser ook een aantal scholen bedreigd. Hij stuurde mailtjes dat er vergiftigd voedsel verspreid zou worden als er niet betaald werd. Daarna werden op een schoolplein inderdaad marsepeiner hartjes gevonden met een vreemde stof erin. Ook werden in Kiel gisteren tijdelijk drie scholen ontruimd na een bommelding. De Duitse politie heeft ruim 100 agenten op de zaak gezet. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Singapore op de vierde plaats. Bij de kwalificatie waren Nico Rosberg, Daniel Ricciardo en Lewis Hamilton sneller dan de Nederlander. De verwachtingen voor Verstappen zijn hoog gespannen. Het bochtige stratencircuit in Singapore past goed bij zijn auto. Verstappen zei voor de, voor de kwalificatie dat hij inzette op pole position, maar dat is dus de vierde plek geworden.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 Changes, but you. En uh, ja, dat was allemaal van uh, een lang vervlogen tijden. Take that! En uh, ja, we gaan lekker verder met Amy Winehouse. En we zijn nog eventjes in de afwachting van Wesley Murs natuurlijk. Frankie Falcon en verboden liefde. Entertainment for you. Meer dan radio. Hé, hey, Fred hij draai nog eens een plaatje. Despacito, mami, yo que te va gustar. Despacito, mami, que te va encantar. dan. natuurlijk. En dat allemaal op die 106.9 hier bij ZFM Entertainment for You. Uh, het eerste uur. En uh, ja, we gaan zo lekker verder met uh, ja, Wesley Meurs natuurlijk. Hij is, uh, hij is gearriveerd. Hij is gearriveerd. Ja, dan moeten we niet... Uh, ja, kijk, er kijk, gaat het gelijk verkeerd. Hierdoor. Is uh, Helemaal, uh, helemaal uh, overstuurder van uh, die computers. Uit Rotje Knoor. En uh, hey, make your move, oftewel uh, ja, uh, bekend van uh, Monique Smit, natuurlijk. We gaan verder met uh, Ali B en uh, Kenny B. En Brace, natuurlijk. En uh, let's go! Nee, ik ga hier niet weg zonder haar. Nee, ik ga hier niet weg zonder haar. We kijken al te lang naar elkaar. Stel dat ik hier vanavond zou vertrekken zonder haar. De spook is zeven dagen in mijn mind.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 Dat was hij dan Brace, Ali B en uh, Kenny B natuurlijk. En uh, let's go. Hier bij CFM 106.9 vanuit Zandvoort. En uh, ja, we hebben hier de hele divisie van uh, Proud Sound uh, in huis. En dat is uh, ja, uh, Anki en uh, Danny en ja, Wesley Meurs natuurlijk. Wesley, ik zou zeggen een hele goede middag. Je hebt de weg kunnen vinden. Goedemiddag, ja. Oh, ja. Ik, zal, ik zal even de microfoon naar oh, je ja. ik, ik hoor je wel, daar niet van. Sorry. Sorry. Ja, daar ben ik, daar ben ik jongens. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, sorry dat het wat later is geworden. Het was een ah, beetje druk op de weg. Ook met werk. Kan maar gebeuren. Ik ben er jongens. Ja, je, je werkt. Je bedoelt optreden of... Nee, nee, nee, nee. Ja, was maar waar dat ik ervan ja. kon leven. Maar nee, bij de politie werk ik. Nou ja, dan, dan moet je niet zo hard roepen. <laughs> Oké, okay, okay. politie. Hé, hey, uh, ja, vertel eens eventjes eigenlijk voor de, voor de luisteraars. Ja, ik, ik ken jou wel. Ik heb je al een tijdje gevolgd. Uh, ja, de luisteraars misschien die jou niet kennen... Uh, hoe is het ooit begonnen? Ik weet dat het via een talentenjacht uh, ooit begonnen is. Ja, klopt inderdaad. Uh, ja, hoe is het begonnen? Uh, vorig jaar, uh, denk ik een beetje aan het eind van het jaar, toen uh, uh, ik werd een beetje uh, van thuis uit zeg maar, gestimuleerd van 'Wes, doe er eens wat mee. Nou, uiteindelijk uh, heb ik Joop Leeuwendaal uh, contact mee gezocht. Ja. Gevraagd of uh, hij, niet, of hij of niet hij specifiek mij wil, uh, wil gaan helpen, maar of hij iemand kent die mij zou uh, willen ja. kunnen helpen. En uh, die bracht mij in contact met uh, onder andere Ankie... En uh, ja, zo is het balletje gaan rollen toen uh, ingeschreven bij een talentenjacht. En die heb ik uh, tot mijn uh, grote verbazing gewonnen. Nou, dat is mooi, toch? Ik Zeker bedoel, weten. Ja, het, het, is een, uh, het is een opstapje. Zeker weten, ja. Uh, vroeger ja. ooit met de talentenjachten meegedaan? Of, uh, uh, nee, nee, eigenlijk nooit. Nee, nee eigenlijk niet. Nee. Ik heb er eigenlijk niks mee gedaan met het zingen tot, uh, tot dit jaar eigenlijk. Ja, nou ja, het is uh, in ieder geval een geweldige hit geworden. Dat, uh, ja, dat we zo. U. Dank u wel. Ja, en uh, ik denk dat we maar eventjes moeten gaan draaien. Zullen we het doen? Ja, doen we. Ik wil dat je bij me bent. De entertainment for you, zaterdag gast. Jouw lichaam bloed naar mij.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 En ik wil dat je bij me bent. Er zitten geen achterliggende gedachten achter. Nee, eigenlijk uh, niet. Oké, okay, is nee. dus <laughs> gewoon spontaanst aan uh, ja, de tekst, aan de titel. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou ja, kon zijn dat je, dat je een beetje een had. Nee, ik uh, heb uh, nul invloed gehad op dit nummer. Okay. wel een beetje uh, gezegd wat ik zou willen hebben, zeg maar, qua beat en uh, welke kant ik op zou willen. Ja, dus een lekkere tekst niet. Een lekkere tempo, in ieder geval. Zeker weten ja. Hé, ja. Hey, uh, ja. Naast het uh, gewone werk, uh, ja, uh, ik neem aan dat je, dat je dit eigenlijk uh, ja, toch wel wilt gaan doen. Ja, om, om, om daarvan te leven, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is wel een droom. Ja. Ja, ja. En uh, daar uh, helpt Anki je nu bij? Ja, en Danny, uiteraard. Uh, uh, ja, ja. Ja, uh, ja, beide van Proudsound. ja, ze, ze mogen ook praten. Maar uh, ja, Anki die, uh, houdt de armen over elkaar en die <laughs> zegt <zeggen> lekker niks. <laughs> <laughs> hey, uh, nee, Danny, uh, Danny. Ja, praat ik uh, ben uh, graag uh, aan het praten, altijd. <lacht> Meer een ankie Dus okay. als er wat geregeld moet worden, doe ik het. Met het praten. Oké. Okay. Maar. Uh, zoals nu ook, dus. Zoals nu ook. Nee, Wesley is zeer trots dat hij bij ons in het team zit. En, uh, Ja, ik zou zeggen, nog even. Uh, hij kan absoluut hero uh, zijn werk van, van maken. Want, uh, ja. ja, hij is, uh, ik denk wel op dit moment een van, uh, van zijn Sean. wel, uh, meest geboekt op dit moment. Eh. Ja. Uh, nou ja, we zitten op de, tussen de drie, zes, zeven a-weekend uh, dat hij wel zingt. Dus uh, ja, welke artiest wil het niet? Ik bedoel, uh, we zijn opbouwend, maar als we dit opbouwend gaan noemen... waar stranden we dan al volgend jaar bijvoorbeeld? Ja, ja nou ja, ik bedoel inderdaad iedereen die een beetje het Facebook van mij volgt... Uh, ja, en van jullie zelf ja, uh, zien ze gewoon dat jullie door het hele land heen zitten... continu eigenlijk... Hey, s'avonds, so, morgens, maakt niet uit. Nee. <laughs> Anki is altijd live. Dus, <laughs> <Ja, laughs> <ja, laughs> Inderdaad, ja, ja. Nou ja, uh, Super. ik... Uh, ja. En uh, dan bedankt weer dat we hier uh, de gasten aanwezig mochten zijn. Want ja, uh, dit ja. is uh, natuurlijk wel uh, hartstikke leuk en een ervaring rijk. natuurlijk. Zo is dat. Nou. Ja, is en, uh, dat. Ja, ja, ja, voor ons ook natuurlijk. Ja. Het, is, uh, het is leuk dat jullie in ieder geval tijd voor, uh, voor ons vrij hebben kunnen maken. Met alle liefde, echt waar. Ja, en uh, ja, we houden sowieso natuurlijk de volgende hit in de gaten. Ja. Uh, die, die, die leggen al op de plank of... Uh, nee, nee, nee. Uh, we, we zijn wel met plannen bezig. En uh, ja, het moet niet al te lang meer gaan duren. Maar uh, Danny weet wel een beetje wat mijn wensen zijn. Dus uh, we gaan er gauw mee uh, aan de slag. Ik okay. zeg uh, eind uh, oktober, begin november uh, heb jij een plaatje Hero? Oké, okay. daar hou ik je aan. Beloofd. gaan we even nemen nummer van die Joey, Montana en Picky. Let me go another hot joy hot, hot, hot, Another hot joy Drop the with my town tell Girl, you better get on out there and stop being so pissed.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 Ella me gusta, pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque le intenté, al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu rechazo. Why me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme? esa me es why. Pero dime cómo hacer para convencerla usted si yo quería hablarle, saludarle. No sé hablar bien yo quería decirle me encanta no sé complicar yo no entiendo por qué gi demasiado piki piki piki piki piki yo le salgo por la izquierda se va para la derecha no sé lo que le pasa conmigo Pik no quiere bailar pik pik pik. piki piki demasiado pik pik pik pik pik. yo le salgo por la izquierda se va para la derecha no sé lo que le pasa conmigo ya no quiere bailar nena tú lo sabes llevo tiempo tras de día yo no entiendo por qué tú me tratas así lo único que quiero es bailar la vuelta de was, leeg. Anna, goodbye. Nena, Nena, como je je no meer kan, dan moet novio gaan. Ze no Nena, als Y je que meer kan, dan moet je Nena, als je je niet Nena, no puedo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 He hecho de todo, pero de verdad no sé. Ya no hey, Joey Montana. Yo, yo, Freddy. Back to the roots. Conmigo ya no quiere bailar. Hey, draai nog eens een plaatje. Dirty and baby, you a rock star. Dale, veterana que tu sabes, de la cuenta. No le hagas. Teach me, baby, I better yes. Freak me, baby. Yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy, powerful, yes. They love to get a little nasty now. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí. And let it rain over me. I ain't trying, I ain't trying to keep it real I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena Y mira que tú estás dura Baby, no me hables más Y tíramelo, mami, chula No games, so you'll see You can put the blame on me Dan dan Let It Rain Over Me, Mark Anthony en Pitbull. En uh, ja, uh, ja, hier nog steeds aanwezig in de studio natuurlijk uh, de hele invasie van Proud Sound En uh, ja, Ankie die uh, verstopt zich gewoon lekker achter de telefoon. Gaat het weer van, live. Ik zeg nee. lekker niks. Gaat weer uh, live. Ja, nou, dat, uh, dat is altijd zo of... Uh, ja. Ja. ja, ja Oké. Okay. Grauwe supporter. Oké. Okay. <laughs> hey uh, Wesley, nou, we hebben uh, gehoord uh, ja, binnenkort uh, Dennis is... Uh, ja, van plan. Uh, dus jouw gauw te gaan helpen aan een nieuw nummer? Zeker weten, ja. Die uh, vorige was uh, trouwens geschreven door uh, Bram Koning en Jeroen Dirksen. En de volgende, die uh, ga ik samen met Danny. Bram, uh, Bram de Koning is het toch? Ja. Nee, Bram Koning oh, is het, okay. ja. Okay. Ik toch <laughs> altijd Bram de Koning, maar... <laughs> nee, het is uh, zonder de. Oké, okay. ja. de de. <laughs> hey, maar uh, ja, ik, heb die zelf ook eigenlijk inbreng uh, Danny? Uh? Uh, ja, dat vinden wij uh, zeer belangrijk. Uh, onze artiesten uh, mogen... In principe zeggen en doen wat ze willen. En wij sturen bij. Oké. Okay. Zo werkt het een beetje. En uh, ja, negen van de tien keer uh, luisteren ze wel. En uh, ja, bij ons uh, is alles mogelijk. En alles kan ook. Uh, we gaan zitten, we schrijven het op en we gaan het doen. En uh, het volgende nummer wordt weer een uh, temperatuur? of? Uh? Ja, ik denk of, dat uh, sowieso voor de, voor de radio is... Uh, Bellen zijn gewoon heel moeilijk en helemaal voor beginnend artiest. Uh... Mm, ja, die zijn inderdaad behoorlijk moeilijk, ja. ja. En, en, en ja, om dat ook aan de man te brengen, inderdaad, via de radio, uh, ja, is vrij lastig. Ja, dus Dan... uh, we hebben gekozen gewoon weer lekker op tempo en uh, ja, dat past wel bij hem. Hij is natuurlijk uh, knappe gozer, lekker svoel, los in de heupen, ja. bijna. <laughs> bijna, bijna, bijna. En hoe is het in de liefde? Ja, ik heb een vriendin. Oké. Okay. Nou ja, dus helaas voor de, <laughs> voor de dames dan. <laughs> hey, Als graag eh, kijken mag, hè? Ja, hey, uh, ja. Jij, uh, jij had ook eigenlijk nog een klein beetje een verzoekje. Tenminste, tenminste ik naar jou toe. Ja, en klopt. jij uh, wilde graag een uh, cold water, oftewel koud water, van Justin Bieber worden. Ja, inderdaad. Nou, uh, heb je daar nog een, uh, een speciaal gedachte achter? Of? Nee, helemaal niks. Ik uh, ja. hoor hem af en toe op de rijen voorbij komen. En uh, ja, Justin en dan, Bieber. Uh, dan zit je gewoon in die. Uh, Muziek. Ja, uh, rood, Zet wit, ik ja. Tenminste, uit, een rood-wit. Ja, wat is het? Rood-wit-blauw, hè? Ja, een beetje. <laughs> een flesje spa, en dan luister ik naar ja. ja. Ah, oké. Okay. Gaan we hem even draaien? Helemaal goed. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we feel low?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 Porque sé que sueñas con poderme ver, coger que vas a hacer, decidente para ver si te quedas o te vas, si no no me busques malas, si te ras, yo también me voy, si me das yo también te doy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 Zo, dat was hij dan. Uh, Enrique Iglesias. Uh, duel el corazón. Of zoiets. Vind je wat? Deze muziek? Of, uh? Ik, uh, ja, ja, ben, uh, ja, ik hou van Enrique Iglesias. Zeker, ja. ja maar zeker als het zonnetje erbij schijnt. Maar Inderdaad. als ik nou naar buiten kijk, de afgelopen dagen, ja, ik ben uh, vrijdagavond pas van, uh, van die beats teruggekomen. Dus ja, Lekker? Dat, uh, dat zag er veel beter uit. Ja, snap <laughs> ik. ja. Dat gaat teleur als je Amsterdam ja, weer uh, uh, in uh, ja, Nou ja, niet alleen Amsterdam hoor. Ja, maar zo als je dan. zodra je Nederland, ja. Nederlands luchtruim uh, bereikt, dan uh, denk je van jammer. Inderdaad, <laughs> ja. Hey, uh, ja. heb je eigenlijk uh, nog wat, uh, wat dingen waar je, waar je over kon liegen? Over kan liegen? Ja? Zoals? Dat maakt niet uit. Over kan liegen? Uh, over Anki? Nee, ik weet het niet. Oh jee. Uh, nou, nee, niet direct eigenlijk. Nee, nou, ja, oké. Okay. Nee. <laughs> Eh, uh, Danny? Nou... Uh, ook, ook niet over Anki? Of nou, zullen, we, zullen we er eerst wachten? doen? Ja. zal ik uh, ja. mijn ja. boek even overdoen? <laughs> <laughs> nee, zonder dolle Maar uh, nee, uh, we liegen niet zoveel tegen elkaar eigenlijk. Nee, helemaal niet. Helemaal niet, nee. Nee. nee. We zijn een open boek. Ja, dus ook geen levertje om best wel. Nee. Ook <laughs> nee. Nee, nee. nee. nee nou. beter eerlijk en oprecht en... Uh, ja, dus uh, even kijken, oktober zei je? Nieuwe oktober, ja. oktober, begin november uh, Oké. Okay. gaan wij uh, iets nieuws lanceren. Dus met, met, met andere woorden, je moet dus hard aan de slag. Ja, we moeten aan de bak inderdaad, maar ja, des te leuker natuurlijk. Ja, ja naast je werk, ja, je moet er wat tijd voor vinden natuurlijk. Jawel, ik maar ik, uh, dit voelt niet als werk wat ik nu doe. En uh, ja, ik uh, haal er wel energie uit, zeg maar. Dus voor mij is het alleen maar leuk als ik uh, weer ga beginnen aan iets nieuws. Oké. Okay. Uh, ja, ik zit even kijken. Ik zit uh, ja, ja, nou, negen, ik. Negen, negen minuten nog uh, voor het nieuws uh, van uh, zes uur. Maar ik wacht nu wel op, uh, op jouw leugentje. Ja, uh, <lacht> ik, ik ga morgen weer terug naar Ibiza. <lacht> <lacht> we ja. gaan even nog een plaatje draaien. en uh, ja, Dan gaan we zo afscheid van jullie nemen, denk ik. Nou wel goed. Eh? Is het goed. Amir. Amir. Amir. Jij mijn innocence, jij zit in de kerk, jij zit in de kerk, jij zit in de kerk, de kerk, jij zit in Y alegría, de bello detalle cada día, nena quien lo diría Que de ti yo me enamoraría Y que si todo mundo no viviría Como sabía que esto pasaría Que ibas a ser mía Y que yo querría Amarte, siempre, amarte por siempre Mi niña bonita. Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo deseo Zo, dat waren ze dan Chino en Nacho en uh, Nina en Bonita. En uh, ja, we gaan uh, eigenlijk een beetje afscheid nemen hier met uh, ja, Wesley, Danny en uh, Anki. Ja, helaas jongens. Ja, helaas. Is het is de tijd voor komen en de tijd voor gaan weer. Zo so is dat. Uh, ja, de optreders die, die wachten ook. <laughs> dus uh, nou, afscheid nemen doen we nou ja, niet. We nou ja, gewoon rustig afscheid de in de zin keer. tot de volgende keer natuurlijk. Ja, Ik zeg en, uh, dat tegen alle me. luisteraars die uh, nu luisteren... ga naar ons Facebook, Proud Sound uh, uh, op Facebook. En natuurlijk uh, naar Wesley Meus, want daar gaat het om... Uh, doe even liken, doe even vrienden maken en uh, volg ons. Want er uh, komen zoveel leuke dingen aan. Echt de mooiste dingen. En uh, Wesley zit overbij natuurlijk. Oké, okay, en uh, trouwens, uh, tot besluit, uh, heb jij nog een eigen website? Nou ja, Facebook inderdaad. Als je mijn uh, naam in doet, Wesley Meurs, dan ja. uh, heb ik uh, twee uh, Facebook. Eén uh, soort van fanpagina en eentje mijn eigen, uh, hoe heet het, privé-account. Okay. Zeg maar. okay. Dus uh, alle luisteraars die mogen hem allemaal toevoegen en volgen. Hoe meer, hoe leuker. Ja, zeggen. zo is het. Hey, ik zou zeggen, in ieder geval een, uh, ja, een heel goed weekend. En uh, bedankt voor het komen. Hetzelfde allemaal voor... natuurlijk. En uh, ja... Graag tot de volgende keer en uh, met het nieuwe nummer. Zo is dat. Fijn, hartstikke bedankt. Ja, lieve mensen. Begroeten hey, aan je voet. <laughs>